Een ziekenhuis in Enschede gaat nepoperaties uitvoeren. Het gaat om patiënten met een aandoening waarbij de darmslagader wordt afgekneld. Onder chirurgen is er discussie over of een operatie nou zin heeft of niet. Omdat het testen gaan ze bij de helft een echte operatie doen... en bij de andere helft gaan ze wel snijden en hechten. Maar doen de artsen verder niks? Volgens de NOS is dat om te kijken of de klachten ook dan minder worden. Het placebo-effect. Bijna premier Jetten verwacht morgen met een vervanger... voor Nathalie van Berkel te komen als staatssecretaris voor Financiën. Van Berkel trok zich terug naar Ophef over fouten in haar CV. Robjette noemt het spijtig, maar het zegt volgens hem niets over zijn leiderschap. Maandag staat het nieuwe kabinet op het bordes. En de autoriteit persoonsgegevens wil van de TU Delft weten... waarom die namen van actievoerders heeft doorgegeven aan de politie. De zaak draait om klimaatprotestgroep Ent Fossil, die twee jaar geleden een bezettingsactie wilde houden op de universiteit. De privacywaakhond meldt dat de universiteit niet zomaar alles mag doorgeven. En in Vianen bij Utrecht is een hennepkwekerij gevonden... op een opmerkelijke plaats onder een brug in de A2. Er zaten een kleine 200 planten... Toen de kwekerij werd ontdekt was er volgens de burgemeester verder niemand. Er is ook nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer van Weerplaza vanavond en vannacht. Meer bewolking en het gaat vriezen. In het midden en zuiden is kans op sneeuw en gladheid. Morgenmiddag wordt het droog en breekt de zon door. Het wordt dan 2 tot 6 graden. En flitsmeister, wel geen vertragingen. Wel flitsers gezien. Die staan langs de A2 echt richting Weert bij 219,6. De A29 Rotterdam-Dintel-Oord. Ter hoogte van Heine Noord, staan ze bij 15,2. En de A73 echt richting Venlo bij 12,9. Muziek. Lars Boelen. Alle avondmensen verzamelen. Kom er lekker bij. Dan gaan we weer een nieuwe avondshow voor de woensdag met zometeen Thomas Gray. En eerst Benson boen. Yeah last bullet let's go I'm sorry i'm here for someone else but it's good to see your face and i really hope you do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 Reggie, Thomas Gray en Rumors bij you. Welkom, welkom voor de woensdagavond. Ja, tot nu toe was het een redelijk rustige dag uh, op medaillegebied dan, hè, voor Nederland. Maar met een beetje mazzel gaan we daar vanavond gewoon weer één of misschien wel meer aan toevoegen. Het uh, Shorttrekker staat namelijk op de planning met onder andere in actie de twee broertjes van het Woud. Jens en zijn uh, jongere broer Melle, die komen vanavond allebei in actie. En onze Mattie en Luc, onze mannen op locatie in Milaan... Die zijn er natuurlijk weer bij en voor het schaatsfestijn zometeen weer van start gaat... spraken Mattie en Luc even op het parkeerterrein voor het uh, ijsstadion met de ouders van de broers. Jan, het is voor jullie ongelooflijk spannend. Ben je blij als, het, uh, als de Olympische Spelen erop zitten? Nou, Een beetje wel, ja. Ja? Ja, ja, ja. ja. En, maar ja, het is nu ook al geslaagd hè, voor de mannen. Dus Vanavond staan we er ook al, uh, al aardig anders in. Zeker voor, uh, voor Jens. En voor Mellen vinden wij het natuurlijk nu heel spannend. Dat, daar hebben we meer stress van zodat als hij de ijs op gaat, dan, dan voor Jens. En die gaat ook een stukje relaxter rond daar. Zodat, natuurlijk is hij uh, ja, wel een uh, aardige focus om toch nog een medaille weg te halen. Natuurlijk, hè, om mee te kunnen nemen. Maar het mooiste zou zijn nu, helemaal met Mellon's zijn verjaardag natuurlijk... dat hij ook nog in ieder geval uh, AB-finale kan rijden. Ja, mooi. Hij is er vanavond jarig. Ja, mochten we een medaille pakken, dan hoor je natuurlijk het medaillealarm... meteen hier op Q-Music. En ook David Guetta, Teddy Swim Stones en I en eerst Natasha Bedingfield. These But I feel so ADD. I need some help, some inspiration. That is not coming easily. Uh, er worden tegenwoordig, uh, voor mijn gevoel tenminste... echt alleen maar films gemaakt over artiesten, toch? We weten het beter om eens of niet? Ik bedoel, afgelopen jaar kwamen er nog films uit over... Uh, Bruce Springsteen, Elvis, uh, Queen. Komend jaar komt er nog een film uit over Michael Jackson. In de hoofdrol daar trouwens, uh, dat is alweer lach het neefje van Michael. Ja, ik denk, als we dan toch een beetje op deze tour zitten... dat ze ook best een film zouden kunnen maken over Mr. Props. Ja, Mr. Props, zelf benoemd straatschoffie. Hij raakte ooit betrokken bij een ruzie. Hij werd toen, ja, holy fuck, hij werd neergeschoten. Dat is bizar, hè? Eh, dat overleefde hij gelukkig. Eh, maar dat zou het begin zijn van een hele andere reeks aan ongelukkigheden. Een paar jaar later ging hij, ging hij op het eerste gezicht best lekker. Trad op in Paradiso in Amsterdam. Tot hij die nacht thuis kwam. En toen dacht hij bij zichzelf: Maar hé, wat, wat ruikt het hier raar? Zijn hele huis stond in de fik. Echt alles. Het stond, alles stond in de fik. Alles weg ook. Uiteindelijk uh, moest hij ook zelf uit het raam klimmen... en ontsnappen van de vlammen. Het ging allemaal ging maar allemaal net goed. Een paar dagen later moest hij tot overmaat van ramp... ook nog kennis maken met Matthijs van Nieuwkerk. <laughs> ja, ja, als hij mag optreden bij De Wereld Draait Door geleende kleding trouwens, want ja, als de kleding was gereduceerd tot As waar, bij de brand waar ik het net over had. In dat programma speelde hij voor het eerst dit liedje live en als hij die avond uh, de studio uitstapt bij een vriend op de bank in slaap valt en de volgende ochtend wakker wordt, staat Waves op 1 bij alle streamingsdiensten. De hoort hem nu, bij Q, Mr. Props. Dit is Waves. My face above the water My feet can't touch the ground Touch the ground and it feels light. I can see the sands on the horizon at times. You are not around, slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave.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 Hate you. The sea is gonna fall, and hell might just break. van deze week en hoor je dus extra vaak... de nieuwe van Maal Smit en Nijl Horan en drive Safe. Hey, weet je wat leuker is, uh, leuker is dan geld? Gratis geld. <laughs> ja, ik ga zo meteen weer even kijken of ik iemand blij kan maken... met een mooi geldbedrag in de nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Gisteren ging dat best aardig trouwens. Suzanne ging er namelijk vandoor met een lekker zakcentje. 156 euro. Stop. Hoppatee, even applausje voor Suzanne. Woe, ja. ja. Ja, dus, uh, heeft je hond, uh, weet ik veel, met zijn uh, poepgat over je nieuwe kleed heen gesleept? De, de, de, heb je een nieuw kleed nodig, kan? Of uh, ben je toe aan een nieuw geurtje? Of uh, heb je gewoon geld nodig, omdat je spaarrekening verdampt is tijdens carnaval? Dat kan natuurlijk ook. En uh, meld jezelf aan, dat kan je doen door nu het woord... Ja, wat zullen we vandaag eens doen? Wel? Ja, dat vind, vind ik wel leuk, ja. Uh, stuur nu dan het woord uh, klok en doe dat met een berichtje in de q app.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 Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een heel volkoren tijgenbrood voor maar 1,23. En een rollen pak toiletpapier voor maar 2,59. We doen met je mee. Plus. Ontdek met Eliza Was Here het betoverende Spanje. Boek jouw unieke vakantie weg van de massa op ElizaWasHere.nl. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Campina lekker. Een literpak. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei.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 Jackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota Searchar Plus ben je klaar voor het echte werk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 Even de vraag. Doe jij iets voor het uh, goede doel? Doe jij iets voor het goede Zet jij een beetje in voor het goede doel? Ja, Ikzelf ben uh, ambassadeur voor uh, Support Casper. Die zetten zich in voor een behandeling tegen alvleesklierkanker. Mijn vader is daar uh, 15 jaar geleden aan overleden. Dus dat is voor mij het minste wat ik kon doen. Uh, maar er zijn ook best wel wat artiesten die zich uh, verbinden aan een goed doel. Uh, en uh, op behoorlijk creatieve manieren trouwens. Bijvoorbeeld Dave Grohl van de Foo Fighters. Die zet zich bijvoorbeeld in voor barbecue-evenementen voor daklozen. Onder de naam komt die. Dave Grill. Alright. Uh, Coldplay uh, doet met een hele tour met, uh, doen dat met hernieuwbare stroom. Sterker nog, die hebben een ja, speciale dansvloer in de stadions waar ze dan optreden. Die gaat ook altijd overal mee naartoe. En die dansvloer die wekt dan weer energie op en die gebruiken ze dan weer in de show. Dat is wel cool. Uh, maar ook op Nederlands gebied ja, moeten we wel even een speciaal plekje in de hemel reserveren voor zonmilieu. Ja, zij zijn namelijk hun eigen bos aan het planten. Je hoort het goed. Het son -Milieu bos in Zuid-Holland. Uh, en dat doen ze allemaal om wat terug te doen voor de natuur. En uh, wij als Q doen natuurlijk ook wat terug voor hen. Door ze gewoon even te draaien. Nou, Zullen ze hebben. Zonmilieu. Met hun bos dus dit is hun nieuwe Dark before the dawn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 Goedenavond. Goedenavond, Lars. Hallo. Hallo. Smee, wat begrijp ik nou? Heb jij dit spelletje nog nooit gehoord? Ik uh, heb toevallig vanavond uh, mijn radio aangezet en ik hoorde het voorbij komen. Ja. En ik dacht, ik ga een poging wagen. Maar SM, is het uh, luister je sinds kort Cube Music of heb je nog eigenlijk nooit s'avonds de radio aan? Of hoe komt het? Wat ze spelen best wel lang ook, ik ben gewoon even benieuwd. Uh, ik heb eigenlijk nooit s'avonds de radio aan. Ik ah. was toevallig even met school bezig. Dat ja. ik dacht: oh, wel lekker even een beetje muziek op de achtergrond. Oh ja, ja. Wat voor school, wat, Doe je een opleiding of iets? Of wat doe ja. Je? ja, verzorgende IG. En dat, dat is in het ziekenhuis? Uh, nee, ik werk oh. met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Oh, heftig. Ja, ja. ja. Jeetje, maar daar ben je nog in opleiding voor? Uh, nee, ik werk er al. Ja. Een jaar. Uh, alleen ik wil mij verder ontwikkelen, dus uh, dat ben ik nu aan het doen. Nou, wat goed, zegt uh, Esmee. Hey, dus, ja. uh, maar ja, je, je hebt het dus nog nooit gehoord. Dus, maar weet je wel hoe het werkt? Of zal ik het nog een keertje uitleggen? Nou, ik denk dat ik het uh, begrijp. Je begrijpt? Oké, okay, wacht. Weet je wat? Wacht. Knok. Knok tegen de klok. Ik leg het gewoon nog even in één zin aan je uit. Dan kan dat niet misgaan, oké? Okay? Oké, okay, helemaal goed. Esme, je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Aan jou dan de taak om stop te roepen voordat de klok afgaat... dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar beter laat, zo werkt het spelletje ook... En gaat de klok af, dan win je niks. Helemaal goed. Dat is duidelijk, hè? Duidelijk. Dat is eigenlijk het heel spelen. makkelijk. Dat ja. gaan het gewoon doen. Heb jij een bedrag in gedachten waar je zegt... Van, nou ja, dat bedrag daar ben ik wel blij mee... dan roep ik sowieso stop? Nou, ik uh, wil graag mijn uh, e-learning uh, betalen. En die uh, staat op dit moment op 225 euro... wat ja. ik nodig heb voor school. Dus uh, wie weet. All Ja, ik weet ook niet wat uiteindelijk het hoogste bedrag in de klok is... dus ik kan je er niet bij helpen. Wat ik wel kan doen, is jou ja, gewoon heel veel succes wensen. Dankjewel. Daar ga je. Helemaal goed. 21 euro. 100 euro. 137 euro. Dat was die al! Sme. Hey Sme, dat was. Oh, wat een venijnig klokkie! Ja! Nou, wat zuur! Hij had er geen zin meer in. Hij had er geen zin meer in. Wat, een drie, drie bedragen of zo? Nou. Ja. Nou ja, een beetje, we hebben meegedaan. Dat is ook leuk, toch? Oh, hij stopt nog een keer. Hoorde je dat? Nou, het maakt niet uit. ben je hebt meegedaan oké. Okay. Dat kan je van je bucketlist afstrepen. Ik wens jou veel succes met je opleiding. Bedankt hey, voor het dankjewel. meedoen. dankjewel. Fijne avond. Vanavond om kwart over elf bij Judith weer een nieuwe kans. Een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakcentje. Ray komt eraan. Where's my husband? En eerst Stromae. I love, I love.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 En dan is het ook nog een Ik ben een call Ik ben een call Ray, back to music en where is my husband? Het is uh, bijna acht uur. Het nieuws hoor je zo meteen met uh, Fieke. Zo. Heeft, iemand, uh, heeft iemand Fieke... Uh, is hij, uh, heeft ze de been gebroken op de gang? Ligt, uh, zeg maar, maak ik nu een grap, terwijl het helemaal niet leuk is. Of zit ze vast op, op het toilet? Is de, is de deur in het slot gevallen? Kan ze de, ja, Goed, zometeen hopelijk dus het nieuws met uh, Fieke. En zometeen ook, uh, sowieso, Tenminste, ik weet zeker dat ze uh, er is, Taylor Swift. The fate of Ophelia. De Olympische Winterspelen in Milaan. Vanavond een must-see moment. Ja, want bij de mannen staat de 500 meter op het programma... en kijken wij natuurlijk allemaal weer naar Jens van Wout. En de vrouwen die in bloedvorm zijn... komen vandaag uit op de 3000 meter achtervolging. Dat kan zomaar eens een hele mooie avond worden. Onze belevenissen daar en al onze andere avonturen in Milaan... check je nu op onze socials. Luister Q en mis niks van de Olympische Winterspelen. q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 Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss sense for party. Nu bij I Wish Opticiens een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. I wish. Iedere donderdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De drive True Chris. Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen...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 Het Q Music Nieuws van Nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers. Goedenavond. Morgen verwacht bijna premier Jetten met een vervanger... voor Nathalie van Berkel te komen als staatssecretaris van Financiën. Hij wilde nog niet zeggen of het een man of een vrouw wordt. Van Berkel trok zich terug na ophef over fouten in haar cv. Ze heeft ook haar kamerzetel namens D66 opgezegd. Maandag staat het nieuwe kabinet op het bordes. Er zijn vandaag weer mensen om het leven gekomen in de Alpen. In de Oostenrijkse deelstaat Tirol zijn op drie verschillende plekken... wintersporters om het leven gekomen door lawines. Deze winter is het lawinegevaar in de Alpen extra groot komt doordat er verse sneeuw valt op oude lage sneeuw die niet stabiel zijn. Sociale media platform X moet onderzoekers toegang geven tot gegevens rond verkiezingen in Hongarije van april. Dat heeft een Duitse rechter bepaald. Volgens een EU-wet zijn grote